Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: dat is Toetecalouris Afwas Radio. We knew under a violet moon hey! Raise your hats and your glasses too We will dance the whole night through We're going back to time we knew Under a violet moon hey! Raise your hats and your glasses too We will dance the whole night through Black Boy's Night hoorde je de trein te schrijven deze week. Under a Violet uh, Moon of zoiets dergelijks. Ja, dat mag wel voor geklapt worden. Het dat mag wel in voor de worden, worden. De Zo, wat een mooie muziekjes, wat een mooie muziekjes, gelijk al aan het begin, hè? de treitenschijf, Blackmore's Night, natuurlijk, uh, Blackmore hè, bekend van Deep Purple natuurlijk, en zijn schitterende mooie vrouw, en die heet met de achternaam Night, de voornaam ben ik even vergeten, maar ik ben wel verliefd op haar, dat wel, wat een mooie dame is dat, moet je maar eens kijken op uh, YouTube naar een uh, live optreden van uh, dat groepje Blackmore's Night, met allemaal kaasjes erbij in een middeleeuwse sfeer. Is wel leuk om eens een keer te zien. Nou, hoe is het allemaal met jullie? Het was een, uh, een beetje een koude zaterdag. Wel heel erg mooi weer vind ik. Maar daar hebben we hier aan deze kant erg weinig aan. Want het is hier een beetje een drukke periode bij de werkzaamheden. Dus we hebben vandaag ook gewoon lekker gezellig alleen op kantoor gezeten. Uh, wat gaan we allemaal doen in de show? Nou, we hebben muziek van Miss Maxim Nightingale. Daar gaan we zo meteen mee beginnen. We hebben T-Pow. we hebben The Monkey, we hebben Talking Heads. Uh, XTC komt nog een keer langs. Elo Pilot, we hebben een... Uh, George Harrison die komt voor in de top 40 van 16 januari 1971 gaan we een overzichtje van geven. We hebben een mooi tweeluikje van de Zweedse groep ABBA en we hebben misschien nog Paul Jones en The First Class. Maar dat staat wel op een papiertje, maar ik weet niet of we daaraan toe komen. Nou, we gaan maar gewoon lekker door met de muziek, anders komt er helemaal niks meer van vandaag. Hier is Maxim Nightingale en right back to where we started.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 Maxim Nightingale met Right Back Where We Started was het uh, Ti Pao. Ja, lijkt wel Chinees. Ik weet niet eens of het een Chinees dametje is. Het was in ieder geval wel uit het Chinees. China in your hand. Het is hier weer een beetje tijd voor. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de krant staat vandaag. Wat opmerkelijke dingetjes. De politie heeft donderdagnacht een 40-jarige inbreker zonder zwemdiploma uit het ijskoude windschoterdiep diep in Groningen moeten halen. De man was in zijn vlucht in het water gesprongen maar kon niet zwemmen, dat meldt de politie vrijdag. De 40-jarige Groninger probeerde eerder die avond met een 30-jarige handlanger in te breken bij een woning aan de verlengde Nieuwstraat. Getuigen zagen het duo zich ophouden bij een woning en belden de politie. De agenten waren snel te plaatsen en konden daar de 30-jarige verdachte aanhouden. De andere inbreker maakte zich uit de voeten en sprong zonder azelen het windschoten diep in. <Klacht> Excuus, hij kwam er toen achter dat hij niet kon zwemmen. Een alert agent moest hem vanaf een woonboot uit het water trekken. De agent bleef wel een nat pak bespaard. De beide mannen zitten vast. Tijdens het fouilleren bleek nog dat de droge verdachte 18 XTC-pillen in zijn zak te hebben. Hij had ook nog een paar boetes openstaan. De makelaar in Rotterdam heeft waarschijnlijk het grootste penthouse van Nederland verkocht. De penthouse is maar liefst 750 vierkante meter. Het gaat om de gehele 44ste dieping van het gebouw, de Rotterdam. Het mega penthouse is gekocht door een Amerikaans echtpaar dat er 3,44 miljoen voor over had. Het is daarmee niet de duurste, maar zo goed als zeker wel het grootste penthouse van Nederland, al dus een woordvoerder van de makelaar. Hij wist de etage binnen afzienbare tijd te verkopen. Het penthouse stond pas te koop sinds 25 november. Tweede Kamerleden en minister Bet Koenders van Buitenlandse Zaken keken donderdag raar op toen hun overleg enkele keren werd verstoord door een vrolijk deuntje uit een telefoon. Tot hilariteit van de politici en hun medewerkers kwam het geluid van boven. Na wat speurwerk bleek de telefoon in een lichtbak aan het plafond te liggen. Daardoor kon niemand het toestel op stilzetten of opnemen. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt zei commissievoorzitter IJsink nadat het mobieltje een paar keer was afgegaan. De telefoon is vermoedelijk achtergelaten door een medewerker die er wat technisch werk had gedaan. In een woonhuis in de Amerikaanse stad Los Angeles heeft 37 jaar lang een alligator als huisdier geleefd. De dierenbescherming vond de dier, Jackson, deze week in een krat in de achtertuin van het huis. Ze brachten het bijna 2,5 meter lange dier naar de dierentuin van de stad. In de krat werden ook twee dode katten gevonden die mogelijk als voer voor Jackson bedoeld waren. We hebben geprobeerd hem een goed huis te geven, zegt eigenaar Ron Gorexie tegen de Los Angeles Times. Hij erfde een dier vorig jaar van zijn zwager. De alligator werd 37 jaar geleden in een dierenwinkel gekocht en woonde toen eerst in het huis. Toen hij groter werd moest hij naar de achtertuin. Alligators kunnen in gevangenschap 65 tot 80 jaar oud worden. Nog één berichtje Els, dan zijn we weer klaar met dit, gaan we weer lekker muziekjes draaien. Het politiebureau in de Amerikaanse Pinales krijgt een nieuw tapijt omdat op het oude tapijt een flinke spelfout staat. Op het vloerkleed had moeten staan in God we trust, maar in plaats daarvan stond er in Dark we trust. Wat vrij betaald betekent dat ze in honden vertrouwen en dus niet in God. Het tapijt lag er al een paar maanden toen de fout werd ontdekt. Woordvoerster Cecilia Bareda vertelt bij de lokale zender dat het de schuld van de producent is. Het kleed van ruim 400 euro wordt vervangen. Dat was het nieuws hier in de Afwasshow op deze zaterdag de 17 januari van het jaar 2015. Wat hebben we op de Je staan? Die playlist wordt gewoon met de pen geschreven. En daar heb ik even een fotootje van gemaakt en even op de Facebook gezet. Dan kan je een beetje kijken hoe dat hier gewoon werkt. Achter de schermen van de Afwasshow. show Oh, mooie muziek hier uit de 60s van de Monkeys. Hier is The Dream Reliever. Ik man. It's I'm sure I know. Oh, I could hide beneath the wings.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 A good time starts and ends Without a low one to spend But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean Oh, what can it mean To a daydream believer and a uh, We de Avos Show met Ferry. Op de punttijd tijd hoorde je Talking Heads met Psycho Killer. Daarvoor was het natuurlijk The Monkeys met Daydream Believer. Dat hoorde je gelijk na de kranten berichten. Uh, we draaien nu alweer een paar weken van de CD af. En ik ben de singeltjes van vinyl echt niet vergeten hoor. Dus misschien komt er we volgende week weer een echte onvervalste vinyl show. We zijn nog niet toegekomen om al die vinylplaatjes uit te zoeken. Het zijn er maar een, een 4 of 5000 dus daar komen we nog wel een keertje aan toe. Maar voorlopig even niet. Zeg, we blijven even een beetje in de punktijd hoor. Hier is uh, XTC en Making Plans voor Nigel. Goedenavond, je luistert naar de Office show met een hartog, hels, dikke baan en Complex. Ze maakte alleen maar plannen voor Nigel, maar het plaatje werd desondanks best wel aardig verkocht. Het was best wel een aardig hitje eind jaren zeventig. De ecstasy met Making Plans for Nigel. La, la, la, la. Ah, dankjewel Els. Lekker een koffie koffie. En onder het genoeg van koffie, en misschien moeten jullie wel een glaasje wijn gaan, we, want het is al later op de avond natuurlijk als dit helemaal weer op, de, op het internet staat, hè. Gaan we je even meenemen terug in de tijd. Of, of, of voor deze dag 17 januari. En wat er dan in het verleden gebeurde. Vandaag in 1995. In van dat is wel erg lang geleden hoor. Met de dood van Theodosius I. valt het Romeinse Rijk definitief uiteen. in een oostelijk en westelijk keizerrijk. En in 1773. James Cook bereikte vandaag als eerste de Zuidpoolcirkel. En in 1995, dat is nog niet zo lang geleden. Koop Kobe wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. De stad wordt bijna geheel verwoest en er vallen maar liefst 6433 doden. 1945, twee gebeurtenissen, niet zo gek want het was het einde van de Tweede Wereldoorlog bijna. Vanwege het oprukkende Rode Leger ontruimen de Duitsers Auschwitz-Birkenau. En op diezelfde dag bevrijdt het Rode Leger het geheel verlaten Wasjo. En nog niet zo lang geleden, nou ja, ook al bijna weer een jaar of 18 denk ik. 1991, ik kan niet meer tellen vandaag hoor, ik heb wel veel te veel geteld. Operatie Desert Storm begint vandaag in 1991. We gaan even naar de sport in 2013. Lance Armstrong geeft in een interview met Oprah Winfrey toe dat hij jarenlang doping heeft gebruikt tijdens zijn carrière als wielrenner. Dan gaan we even kijken wie er allemaal geboren is vandaag. In 1504 werd geboren Paus Pius de Vijfde, dikke baanou je mond. En hij overleed in 1572. En in 1878 Nab de Lamar was een Nederlandse acteur en regisseur. Hij overleed in 1930, ook niet zo gek oud geworden. Dus baanie, ga je weg? Dat nou, de deur staat dicht. Ik zal even de deur open doen. Jongen, jongen, jongen baan. We gaan verder waar we gebleven waren. In 1892 vijke de Boer geboren, Nederlands politicus. Hij overleed in 1976. In 1899 de beroemde El Capone werd geboren. Hij was de bekendste Chicago-gangster die er was. Heel veel films en zo over gemaakt, zelfs popmuziek. Hij overleed in 1947. Rick de Zadelaar, een Belgisch voetballer en nog meer beroemd als zijn de sportverslaggever. Hij werd geboren in 1924 en hij is twee jaar geleden in 2013 overleden. Dalida is jarig vandaag. Uh, nou ja, als ze nog geleefd zou hebben. Ze is overleden in 1987, maar ze werd geboren in 1933. Hans Otjes, Nederlands acteur hè. In 1947 geboren. Jim Carrey is vandaag jarig, hij is een Amerikaans acteur. Hij zag het levenslicht in 1962. En als laatste geborene was het Simone Simons, Nederlands zangeres. Zij werd geboren in 1985. De overleden vandaag ook mensen in het verleden. Dat was in 356. Viel het doek voor de heilige Antonius van Egypte. Hij werd 105 jaar oud. En in 1654 overleed Paulus Potter, Nederlands kunstschilder. Hij werd slechts 28. Gerrit Achterberg, Nederlands dichter. Hij overleed in 1962 op 56-jarige leeftijd. En Carlos, een Frans zanger. Volgens mij is die van de Big Bisou. Weet je wel, Els? Ja, met allemaal dat kussen. Bij Big Bisou, Big Bisou. Zullen we plaatjes een keertje opzoeken? Hij overleed in 2008 en vandaag... Ook in 2008 overleed Bobby Fischer. hij was natuurlijk een Amerikaans schaker, hij werd 64 jaar oud. Johnny Otis, Amerikaans zanger, 90 jaar werd hij. Hij overleed in 2012 en op dezelfde dag in 2012 vandaag dus Piet Reumer, Nederlands acteur. Hij werd 83 jaar oud. We gaan nog eens even kijken naar de weer extreme die we hebben. 1963, toen werd het maar liefst min 14,7 graden. Nou, dat is natuurlijk een beroemde winter 1963 hè, met die uh, barre elf stedentocht. Ik weet het nog als de dag van gisteren, maar ik was er nog een beetje te klein voor om het een beetje te bewust mee te maken. Uh, het kon, kan ook wel erg warm worden vandaag. 12,1 graden werd het in 1939. En in 1966 werd de allerlaagste minimumtemperatuur in kokzijde gemeten van min 18,9. Ja, ongelooflijk. Nou, ik uh, doe de papiertjes weg. Hupsakee, weg ermee. We gaan eens even kijken wat er in de cd-speler ligt. Uh, pam, pam, pam. altijd even kijken ik helemaal van mijn apropos af, hè. Oh ja, Ilo, Ilo, Ilo. Yes, showdown. zie je over een paar plaatjes weer. ...schone nummertje... Uh, ...Showdown van de Ilo... ...was het Pilot uit 1977... ...met Magic! Zo! Wat klink ik zachtjes op... ...oh nou, nu gaat Peter... Uh, ...het is weer tijd geworden voor een overzichtje... ...van de Nederlandse top 40... ...de Veronica top 40... ...en we doen vandaag aflevering... ...die van 16 januari van 1971... ...16 januari 1971... Ja, ik zit hier te kijken, dus een gelijk lezen en praten blijft toch altijd een beetje moeilijk. Het was de zevende jaargang, het was nummertje drie van het jaar. En normaal geven we de nieuwkomers als eerste, maar eerst even een heel opmerkelijk feit uit die top 40. Wat staat er namelijk op nummertje 40? Huilen is voor jou te laat. Ze zakt van 35 naar 40 in de 41ste week. Ongelooflijk, maar het wel echt waar. Dan de nieuwkomers, Mr. Bojangs van de Nitty Gritty Band. Komt nieuw binnen op nummer 35 She's coming back van Alfie Kahn Komt nieuw binnen op 31 Met Stip komt nieuw binnen op 9, 29 In de hemel is geen bier van Leo den Hop En op nummer 23 Komt met Stip binnen De formatie Holland met Hans Brinkers Symfonie en de hoogste nieuwkomer vinden we terug op nummertje 17, Rose Garden van Lynn Anderson. Laten we wel een klassieketje geworden eigenlijk. Het was ook de alarmschijf van die week daarvoor. Nou, we gaan even beginnen met de top 11. Van 36 naar 11, Nothing Rhymed van Gilbert de Sullivan in de tweede week. Drie weken genoteerd voor Dawn met Knocking Three Times. Schat van 19 naar nummertje 10. Gezakt van de vijfde naar de negende plaats, Voodoo Child van de Jimi Hendrix, experience, zeven weken genoteerd. x van de Beach Boys, ook zeven weken genoteerd, Tears in the Morning, gaat van zes naar acht terug. En Bootsite Nout van Houston drie weken genoteerd, gaat met stip van twaalf naar nummertje zeven. Lonely Days van de Bee Gees, acht weken genoteerd, gaat van drie naar zes terug. I hear you knocking van Dave Edmonds. Vijf weken genoteerd, gaat met stip van 8 naar 5. Exception met Peace Planet, 3 weken genoteerd, gaat van 9 naar 4. Charles als Aznavour, yesterday when I was young, 8 jaar, 5 weken genoteerd, van 4 naar 3. De Nederlandse formatie T-Set met Sea Like Weeds, 13 like weken genoteerd, blijft op de tweede plaats staan. En op nummer 1, dat stond die vorige week ook al, het is ook nog eens een keer een ex-alarmschijf, staat zes weken genoteerd George Harrison met My Sweet Lords. Nummer 1 geluid van 16 januari 1971 in Veronica, stop 40. George Harrison met My Sweet Lord. Nou, rammelen we ze er gelijk maar doorheen. Hè? Ja, we gaan gelijk met het volgende itempje verder, anders uh, komen we straks niet helemaal uit. En het leuk mogen we natuurlijk niet vergeten. We gaan luisteren naar twee opnames van ABBA. Als eerste hun grote doorbraak op het Songfestival uit 1974, Waterloo. En daarna mijn favoriete nummer, Knowing Me, Knowing You. Veel plezier ermee. Twee opnames van ABBA, Jorden als eerste Waterloo uit 1974 en Noemi, Noemí You, ik denk uit 1978, dus als ik het uit mijn hoofd zeg. Gaan we nog één plaatje doen? We doen nog één plaatje. Hier is Paul Janssen. Stayed a long time Now she's gone away I must stay But I know I'll wait forever Show, meer muziek. Die moet ik helemaal niet hebben. Hupsakee, daaruit jij. Hup, die moet ik helemaal niet hebben. Waar heb ik dat ding gelaten? Tjonge, jonge, jonge. Ik zoek een toontje. Ja, deze moeten we hebben. Hoor je dat ook eens een keer hoe dat gaat? Normaal staat de microfoon natuurlijk dicht. <coughs> Dan hoor je al die rotzooi niet. Uh, nu dus wel. Maar het gaat best wel vrij snel hoor, dat hoor je ook. Hè. Hier is het toontje al. Hè. Ja, mijn memories toontje noem ik het altijd. Waarom? Ik heb geen idee. Uh, nou, het zit er alweer op, hè? Ja, we hebben zo nog één plaatje te gaan waar we altijd mee afsluiten, natuurlijk. Dat is trouwens Pieter Gosling met het nummer Peace. Daar sloten we in de jaren 80 de af en show mee af. En dat hebben we sinds kort weer in ere hersteld. Oh ja, ik heb trouwens nog wel een tipje voor je. Als je nu een hele verlepte plant hebt die je gewoon vergeten bent water te geven, schandalig natuurlijk. En je gaat een foto maken, zorg dan niet dat die plant op die foto komt te staan. Want daar krijg je een boel last mee. Uh, weet ik uit ondervinding. Nou, uh, ik zou zeggen, dit was de afwashow voor 17 januari van het jaar 2015. Wat mij betreft, uh, ik deed het weer met veel plezier. En ik hoop dat jullie er weer een beetje van genoten hebben van de muziekjes. Ik zou zeggen, graag tot een andere keer. Dag!